4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Langs de A28 ten orde van Zwolle is vanmiddag een helikopter in een meertje terechtgekomen. Er zaten twee volwassenen en een kind in. Ze wisten zichzelf te redden door naar de kant te zwemmen. Voor zover bekend zijn de drie ongedeerd. Het meertje ligt naast hotelrestaurant De Koperen Hoogte langs de A28. Of de helikopter bij het opstijgen of landen in het water terechtkwam is nog onduidelijk.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 AZ blijft koploper in de eredivisie. De Alkmaarders wonnen thuis met 1-0 van RKC door een doelpunt van Gudmundsson. AZ heeft nu vier punten meer dan nummer 2 Ajax. Maar de Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld. Over een half uur begint in de Arena de topper tussen Ajax en PSV. De grote prijs van Maleisië is gewonnen door Fernando Alonso. De Spaanse Formule 1-coureur lag het grootste deel van de wedstrijd op kop. De Mexicaan Sergio Perez eindigde als tweede en de Brit Hamilton werd derde. Voor Sergio Perez was het zijn eerste podiumplek. De race op het circuit van Sepang werd enige tijd stilgelegd vanwege hevige regenval. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en koelt het snel af. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgenochtend is het grijs en nevelig, maar later op de dag breekt de zon door. De temperaturen die liggen tussen de 12 graden in het noorden en 17 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files in Nederland en allebei door werkzaamheden. Om te beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en, Dam en Dorp staat 4 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en het Gouden aqueduct 3 kilometer. 1, 2, 3 en. NOS, NOS, NOS Radio 1. Papa.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 En deze jubileumeditie beginnen wij natuurlijk bij de Graafschap Feyenoord, Richard van der Maden. 14 minuten nog en Feyenoord koestert het 1-0 voorsprongen, doelpunt van Guidetti. En nu in de uitval misschien de 2-0, de bal gaat naar El Amadi. Dit moet de beslissing zijn van de wedstrijd, maar nee hoor, het is de winter die de bal keert. En dan toch, jawel, in de rebound is het Ruben Schaken die hier de wedstrijd op de Vijverberg gaat beslissen. 0-2 voor Feyenoord tegen de Graafschap. Grote opwinding hier bij de heren ja, Postuma is, van is, de Velden. Ze zijn allemaal in alle staten nu veilig op 2-0. Herakles Utrecht, dat zijn er 11 uit de tegen 10 uit Utrecht, 1-1 nog Frank. Ja, er is hier alles behalve nog een beslissing gevallen. Wel een hele hoop tumult eh, onder het journaal. Omdat eh, daar een gele kaart werd uitgedeeld aan Kwanzaa. Die uh, vol tegen even de corner in de gaten houden. die keur. De lucht wordt geplukt door Fernandes, de doelman van Utrecht. En uh, die liep, uh, Kwanza liep vol tegen Duplan aan. Die hing over dwars in de lucht in een soort van poging om iets van een voorzet of een, uh, een doelpoging te wagen. Vanaf de rechterkant helemaal tegen de zijlijn aangeplakt. En uh, uh, Kwanza die keek naar de bal, keek op het allerlaatste moment om, was op, in volle vaart. Beukte tegen Duplan aan. Duplan werd heel erg boos. Kwansa kreeg eh, vervolgens geel. En daarna werd eh, de moesje heel erg boos. Die kreeg ook geel. En het, eh, daarmee was uiteindelijk het hele zaakje weer gesust. Nog steeds 11 van Herakles tegen 10 van Utrecht. En 1-1 de stand. Een gevarieerde uitzending met ook wielrenner Gent Weverum, Gio Lippens. 39 kilometer nog, de Kemmelberg, de laatste passage, komt eraan. Daar zijn ze bijna, twee koplopers, John Izagir uit Baskeland en Anders Loent uit Denemarken. Ze hebben een voorsprong van 2 minuten en 57 seconden op het peloton. Daartussen zwemmen nog wat renners. En in het peloton is het oppassen geblazen, met name voor valpartijen. Zojuist een akelige valpartij viel allemaal mee achteraf. Marcello Pavarin van lag tegen de vlakte. En nu draaien de twee koplopers de Kemmelberg. Berg op. We weten ook dat de vrouwenkoers inmiddels hier is afgelopen. Liz Amestad wint de wedstrijd. Tweede wordt de Nederlandse Iris Slappendel. Amsterdam-Rotterdam ging met 5-5 een nieuws in. Gerard Roos. Maar we zijn even weg geweest. Vertel het maar. Ja, dat nieuws onder dat nieuws van Bunge en Van Eert. Dat zijn de scheidsrechters. Die kwamen eruit. Het werd gewoon 5-5. Klaas Vermeulen scoorde. En zojuist een half minuutje geleden. Don Prins, 6-5 voor Amsterdam. En ik zei het al, het kan hier allemaal niet op vanmiddag. Een prachtige wedstrijd. Veel fouten natuurlijk over en weer. Want anders heb je niet 11 doelpunten inmiddels. En dat moet er nog te gaan zijn. 8 minuten wat die allemaal zullen gaan geven. Nou, ik zou het. Allemaal niet kunnen zeggen hoor. Maar voorlopig leidt Amsterdam ineens weer met 6-5. Genoeg te doen dus ook het komende uur en vanaf half vijf zijn we live bij de topper Ajax tegen PSV. En verder in deze jubileumeditie historische fragmenten en bekende stemmen. Oh, ik ben dan ik ooit heb Ik heb jouw liefde, elke nacht jij naast mij. Maar ik ben... Frank Wilaert 2-1 voor Herakles. Goeie Ree, randje straks op De bal ineens van de grond geplukt. En heel precies in het rechterhoekje geschoten. Buiten bereik van Fernandes. De thuisploeg tegen Utrecht op voorsprong. Herakles leidt 2-1. We vertellen natuurlijk dat het op de Nijs was met zijn enige nummer 1-hit ooit in Nederland. Bangerhart, Herman van der Velde, had er een klein aandeel in, geloof ik. We gaan schaatsen. We gaan naar de ontknoping, zo langzamerhand. Van de 500 meter, de sprintkanonnen. Helpers weg, Sebastian Timmerman. Wat nog vier ritten te gaan op die 500 meter bij de mannen. En Ronald Mulder nu in de baan. De nummer 12 van de eerste serie. Ik vrees met grote vrezen dat hij te ver weg staat van het podium. Want zijn de podiumplaats. Dat is toch al. Even kijken. De, dat is toch al 3500ste van een seconde. Hij is vertrokken nu tegen Tucker Fredericks. De nummer 7 van de eerste omloop. De meneer die het altijd zo moeilijk vindt om twee keer een goede 500 meter te rijden. Wisselvalligheid, troef altijd bij Tucker Fredericks. Fredericks na 100 meter beter, ietsje beter dan Ronald Mulder. Op de kruising rijdt hij ook nog altijd voor Ronald Mulder. Maar de langere Ronald Mulder, langer dan voor de wix... komt nu onderdoor in de binnenbocht. In dat volle telf. Maar waai waar het helemaal naar buiten uit. Moet op tijd terug naar de binnenbaan. Dat denk ik wel dat hij dat op tijd gedaan heeft. Maar verliest daar wel mee tijd. En rijdt 34,85. Dat is wel een super tijd hoor. Ondanks die, uh, uh, die misser in die bocht. Hij staat daarmee aan de leiding in de tweede serie. Tot op dit moment. Maar tukken voor de wix blijft Ronald Mulder wel voor in het klassement. Drie ritten nog. Te gaan. Zo dadelijk komt tweelingbroer Michel. Amsterdam, Rotterdam. Gerard, we zijn toch niet op weg naar een tiebreak? Hè? Je zou het bijna zeggen. Ze vragen, maar, ze vragen wel eens aan mijn benen. Ben je nog in de uitzending geweest vanmiddag? Nou, twaalf keer inmiddels. Want het is 6-6 geworden. Ja, wel degelijk. Amsterdam tegen Rotterdam. Simon Childs. Zijn vierde doelpunt van deze middag. Nog 3,5 minuten gaan. 6-6. En heeft nog een van de ploegen het lef. Heeft nog een van de ploegen de moed om aan te gaan vallen. Om hier een beslissing te forceren. En als het dan een ploeg zal zijn, dan denk ik dat het Rotterdam is. Want Rotterdam wil hier zo ontzettend graag de koppositie overnemen van Amsterdam. Voorlopig zijn ze nog niet zo ver. En blijven ze achter de Amsterdam staan door dit gelijkspel, die 6-6. Want ze staan twee punten achter, Amsterdam staat twee punten voor. Maar als Rotterdam hier wint, dan zijn ze de nieuwe koploper. Ik denk dat zij die laatste drie minuten gaan proberen dat te forceren. weer naar het schaatsen. Ronald Mulder gehad, Michel Mulder te gaan. Sebastian, dat, dat bochtje, die buitenbocht, zonder gevolgen denk je? Dat denk ik wel. Je, moet, je mag naar buiten waaieren op de 500 meter als het met de snelheid ah, te maken heeft. Hij ging bijna hebt. de weg op. Ja, precies. Hij ging bijna door de boarding heen. Moest bijna over die boarding heen springen. Maar keerde volgens mij wel snel genoeg terug in de binnenbaan. De dus maar vanuit dat hij 34-85 blijft staan voor Ronald Mulder. Maar Tucker Fredericks, 34,98 blijft hem wel voor in het algemeen klassement. En nu dus Michel Mulder, de nummer 5 van de eerste serie. Vertrokken tegen Jamie Gregg. Kan Michel in in Mulder in de voetsporen treden van Benemars, Leeuwang en Jan Smekens. Hij is goed vertrokken in ieder geval. 9,56 56 Prima opening van Michel Mulder. Mooi door die eerste buitenbocht heen. Dicht tegen. De de lijn. ...geen blokjes geraakt. Prima bocht. Dicht al op de huid van Jamie Gregg, de Canadees op de kruising. Snel dan naar Gregg toe. Aan het einde heeft hij hem al te pakken. Als Michel Mulder de bocht houdt, maar dat doet hij niet. Hij moet de volle slag laten lopen, dan kan het heel goed worden. Een volle slag laten lopen. Wat kost hem dat voor tijd? Wordt het een 34 er hier voor Michel Mulder? Hier een 10 over. ja! 34-66! Zo, zo, zo, barrecord baanrecord voor Michel Mulder. Die hiermee een greep doet naar de macht op de 500 meter. Jongen, jonge jonge, wat is die jongen beter geworden dit seizoen. Hij heeft de arm al wijd uit. Kijk naar boven. 34-66. Een baanrecord hier voor Michel Mulder. 1100 sneller dan q Lee was. Nog twee ritten te gaan. En wat is het spannend. Wie wordt de wereldkampioen? Misschien wel Michel Mulder. Dankzij een geweldige tweede 500 meter. Feyenoord gaat goede zaken doen in Doetinchem. Richard van Kom maar Zeker een 0-2. Nog steeds de voorsprong op de Vijverberg voor de ploeg van Ronald Koeman. 86ste minuut. En wat is hij dan toch weer belangrijk geweest hè, vandaag voor Feyenoord. John Guidetti. Onbetaalbare kwaliteit. Want een kans bij hem is vaak een goal. En daarna, je ziet het toch aan het spel van de Graafschap. De ruimtes worden groter. Daarom wordt ook gekozen voor een verdedigende tactiek voor afbraakvoetbal. Als de ruimtes groter worden, dan profiteert een tegenstander daar vaak van. En in de counter was dat zo'n moment met uiteindelijk in de rebound de, de goal van Schaken. En ik denk... Ik heb het ook al gezegd, dat is de beslissing. Hoewel de Graafschap toch nog twee kansen heeft gekregen op een 2-1. Zojuist weer met de Leeuw van dichtbij. En een spectaculair moment. Maar goed, het is nog steeds die voorsprong van Feyenoord die op het bord staat van 2-0. En nu ook weer de aanval aan de linkerkant van het veld. Weer een overtreding van de Graafschap. Er worden veel overtredingen gemaakt. Nu is het weer kaak. En het helpt natuurlijk niet. De Graafschap dat ineens moet omschakelen van dat afbraakvoetbal. Ineens naar uh, spelen uh, op balbezit op de helft van de tegenstander. Maar dat lukte de thuis ploeg ook vandaag niet. Vier nederlagen al op rij en het zal vanavond de vijfde nederlaag op rij worden voor de ploeg van Richard Roelofsen. 0-2 is nog steeds de tussenstand in het voordeel van Feyenoord. Michel Mulder deed het net ontploffen, Sebastian. Maar we hebben nog vier buitenlandse kapers op de kust nu, hè? Ja, en uh, nu staat er een Aziat in de baan. Georgie Kato, dat is niet de minste, hoor. Oud-wereldrecordhouder op de 500 meter. 34-30 uit 2005. Nog altijd zijn persoonlijk record. En Dimitri Lobkov uit Rusland. De nummer twee van de eerste serie. Lobkov heeft 1200ste van een seconde... die hij mag verspelen op Michel Mulder. Lobkov stond mooi stil. Er zijn fotografen die zeggen... Lobkov stond bij de eerste serie helemaal niet stil. We zagen het goed. En daarmee... Daarmee had hij een pickstart die hem goed uitkwam. Nu verliest hij te veel tijd zeg Op Georgi Kato op de eerste 100 meter 9.52 voor Georgi Kato 9.82 voor Dimitri Lobkov. Kato die zijn snelheid goed bewaard tot nu toe op de kruising. 34 66, dat baanrecord van Michel Mulder. Kato door de buitenbaan nu heen. Lobkov lijkt te veel tijd nu te gaan verliezen hoor. Wat komt in de binnenbocht ook niet in de buurt van Michel Mulder na deze rit of van Kato na deze rit weten we of Mulder al een medaille pakt. Kato 35 Kijk, daar is Michel Mulder, -Mulder voorbij. En ook voorbij Lopkov. Michel Mulder heeft sowieso een medaille. En voordat we gaan kijken welke kleur, gaan wij naar Frank Wielaert. Want de wedstrijd bij Heracles Utrecht is beslist. Goeiree maakt zijn tweede van de middag. Vijf minuten voor tijd. Heracles gaat winnen van FC Utrecht. Goeiree na een vrij hakballetje van Kwanza vrijgespeeld. 3-1 voor Herakles en dat is volkomen verdiend hoor. Want Utrecht met tien man verliest zichzelf in keiharde tackles. Domme gele kaarten pakken voor het wegduwen van tegenstanders. Martensson ontsnapt nog aan een tweede rode kaart voor Utrecht. Nadat hij Duarte keihard op zijn enkel trapt. En uh, deze wedstrijd is in ieder geval gespeeld. Herakles gaat winnen van Utrecht. Het is nu vlak voor tijd 3-1. Wij gaan hokje Gerard de Groot. Ja, want daar zijn ze blij. De Rotterdammers. De Rotterdammers hadden moed in die laatste drie minuten na de 6-6. Om in ieder geval iets te forceren. En dat is gelukt. Dat is gelukt dankzij topscorer Roderick Weusthof. Ik zei het al voordat deze wedstrijd begon. Weusthof is een hele, hele belangrijke man in de ploeg van Rotterdam. 26 keer scoorde hij voor dit duel. Vandaag maakte hij een velddoelpunt. Dat was de 27ste in deze competitie. En 1 seconde, nou zeg 20 seconden voor tijd, was het Roderick Weustoff met de eerste en de enige strafcorner van Rotterdam. Rotterdam in deze wedstrijd. En dan bewijst hij dat hij ook op moeilijke momenten. Op eh, zeg maar belangrijke momenten waar de spanning op staat. Dat Roderick Weustof kan scoren. Strafcorner's kan scoren. En Rotterdam wint hier in het Wageningen Stadion. Deelt een tikje uit hoor. Wel degelijk aan de landskampioen. Rotterdam wint met 6-7. De laatste rit op de 500 meter. Snel terug naar Sebastian Timmerman. Tijbemo moet 34-84 rijden om wereldkampioen te worden. Anders wordt Michel Mulder het als ook Pekka Koskela langzamer is dan Michel Mulder. Koskela op de kruis. Met een lichte voorsprong op Tebe Mo. Tebe Mo. veel meer snelheid dan Koskela die een beetje stilvalt. Misschien wel lastig van die valpartij na de finish van de eerste serie. Tebe Mo komt onderdoor bij Pekka Koskela. Maar die gaat goed mee nog in de buitenbocht. Michel Mulder had 34,66. Krijgen we voor het eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter of niet? Het wordt jawel 34,84 voor uh, Teibe Mo. Neem niets. Geen wereldkampioen. Mo blijft Michel Mulder net voor een honderdste. Een honderdste van een seconde. Oh, oh, oh. Teibe wereldkampioen. Michel Mulder wordt tweede en Pekka Koskela wordt derde. Tiof ging al uit zijn dak, maar één honderdste houdt Teibe Mo over om toch wereldkampioen te worden. De Olympisch kampioen wordt ook wereldkampioen op de 500 meter. Michel Mulder wint de tweede serie, maar eindigt op de Tweede plaats in het klassement. Toch dus een zilveren medaille. Maar hij zal balen. Wat 100ste verliezen. Wat een klein verschil. Mulder tweede. Zilver op de 500 meter. En het brons gaat naar Pekka Koskela. Wat een spanning. Tot de laatste meters. Net niet genoeg. TBMO, de wereldkampioen. En wat een week voor Heracles. Eerst bekerfinalist worden. En dan uh, helemaal weg van onderen. En weer naar boven kunnen kijken. Frank Wieland. Ja, want de laatste weken in de competitie waren verre van goed vier nederlagen op rij. Dus deze overwinning op Utrecht was keihard nodig. Wedstrijd is nog niet gedaan. Daar gaan ze weer. Duarte steekbal op Armenteros. Daar uh, zit Marquiet goed tussen. Maar de aanval is nog niet voorbij. Duarte pikt vervolgens gewoon uh, weer op. Legt even breed op Quanser. En dan is de aanval wel voorbij. Want gaat uh, Herakles even in de achteruit richting Davidson, een van de twee centrale verdedigers die vandaag. Behoorlijk goed overeind zijn gebleven. Daar waar de vaste twee centrale verdedigers. Van der Linde en Rienstra ontbraken. Te Wierik en Davidsen hebben dat samen keurig ingevuld. Met achter zich pasveer zijn ze nu leuk. Driehoekjes aan het spelen diep op hun eigen helft. Herakles gaat drie belangrijke punten pakken. Waardoor ze nog mee kunnen gaan doen voor Europees voetbal. En Utrecht zal naar beneden moeten blijven kijken. We zitten in de allerlaatste minuut officiële speeltijd bij Herakles tegen Utrecht. Herakles gaat dit winnen. Het is nu 3-1. De laatste loodjes bij de Graafschap Feyenoord, Richard van der Made. 0-2 nog steeds. We zitten in blessuretijd. En Feyenoord gaat er helemaal weer bij kruipen bij de ploegen. Boven in de eredivisie komt na vanmiddag op 51 punten. En dan gaat het toch heel heel interessant worden. Wie had dat gedacht ook aan het begin natuurlijk van dit seizoen. Dat Feyenoord zo lang en zo goed zou meedoen. Vandaag geen beste wedstrijd. Van beide kanten niet. Maar ook lelijke wedstrijden moet je in winst kunnen omzetten. En Feyenoord slaagt daarin. Vorig seizoen werd het hier 1-1. Maar nu wint Feyenoord dit soort duels gewoon uiteindelijk wel. En het verdient het ook omdat het Uitgaat van het voetballen. Het heeft moeite om het spel te maken. Maar vandaag is het toch gelukt met twee goals. Dus van Schaken, de tweede en de eerste van John Guidetti. Nu misschien toch nog een derde. In blessure tijd. Schaken gaat het straks op gebied binnen. Voorzet bij de tweede paal. En jawel! Daar is nummer drie. Seko Sisse. Zorgt ervoor dat deze wedstrijd helemaal definitief tot een einde komt. En Feyenoord toch nog met mooie cijfers hier. Doetinchem gaat verlaten. 0-3 op de Vijverberg. En dat zal ook zeer waarschijnlijk de eindstand zijn. Koos Postmar en uit zijn dak heeft zijn eigen tijd weinig overwinningen van Feyenoord meegemaakt. Natuurlijk dit Herman van der Velde komt er ook bij. 3-0 inmiddels. En het is ook feest bij Herakles tegen Utrecht. Rustige heren, u komt nog aan het woord. Frank Wieland. Ja, aan de linkerkant Bruns. Want Herakles uh, is nog niet helemaal klaar. Zit in de blessuretijd van uh, deze wedstrijd. Maar twee minuten extra tijd met alle wissels. En uh, de hoeveelheid tijd dat de wedstrijd hier heeft stilgelegen in de tweede helft. Is dat toch wel verrassend weinig. Maar ik denk dat Tom van met de heetgebakende Utrechters... Uh, graag in de kleedkamer wil hebben om uh, ergere dingen te voorkomen... dan dat we tot nu toe hebben gezien van uh, de ploeg van Jan Wouters in de tweede helft. Voorrust, voetballend, sterk onder de maat. Na rust verloren ze zichzelf een beetje... Tegen opzichte van de tegenstanders door wat dingen uit te halen die niet horen. Duplan nu nog de kans om een goal te maken. Wat voor een schitterende omhaal, prachtige redding van Pasveer ook die de bal onder de lat vandaan plukt. Schitterend door de controle van Duplan met de rug naar de goal, bal op de borst aangenomen en dan vervolgens moet hij nog half omdraaien en dan uitstekende bal punt van de schoen geraakt. Pasveer een even goede redding van hem met nog een hoekschop dus van Utrecht in de slotfase van deze wedstrijd. Die de plan voor Utrecht nog een klein beetje kleur had kunnen geven. In de positieve zin. Maar ja, dat had niet geholpen voor de overwinning. Want het is tenslotte 3-1. Daar komt de hoekschop van oor ingevallen. De Moege kopt de bal naast. En dat is de laatste actie van de wedstrijd. Heracles is weer helemaal het mannetje. De bekerfinale bereikt vandaag gewonnen. En ook op die manier doen ze nog mee voor Europees voetbal. Dus je weet het tenslotte nooit of je dat via de bekerfinale gaat bereiken. Utrecht heeft er eens een keer verloren. Vandaag uit bij Heracles. Het werd 3-1. Even de uitslagen. De graafschap tegen Feyenoord tussen 0-3 en Heracles FC Utrecht 3-1. Eerder vanmiddag eindigt de AZ tegen RKC in 1-0. Even de consequenties met betrekking tot de stand: AZ, dik koploper, 56 punten uit 27 wedstrijden. En Feyenoord sluit aan bij de ploegen met 51 punten. Net als PSV en Heerenveen. Nu 51 punten uit 27 duels. Feyenoord staat ermee 6e. 11e blijft RKC. Heracles blijft 12e, maar hij heeft nu wel 31 punten. En kan weer naar boven kijken. En 13e blijft Utrecht. Hekkersluiter, de graafschap nog altijd met 6 16 uit 26. En voor alle duidelijkheid, straks om half 5 gaat het allemaal gebeuren. Ajax tegen PSV. Integraal te volgen hier op Radio 1. En de hele middag al integraal te volgen. Althans niet integraal, maar flits voor flits voor flits. Gio Lippens, Gent Wevergen. Ja het is nu echt ontbrand hoor Tom. We zijn over de Kemmelberg. Daar gebeurde het allemaal niet. Daar bleef het peloton compleet. Maar na de Kemmelberg op dat vlakke stuk. Daar zien we toch gewoon dat het hele zaakje uit elkaar gescheurd wordt. En het is Fabian Cancellara die op dit moment de beste papieren heeft. Samen met Luca Paolini en Peter Sagan. ...is hij weggereden uit het peloton. Hij heeft een paar restanten van de oude kopgroep bij zich gekregen. Izachev, Barbe, Nering, Van Melze, Foucha. Dat zijn de mannen die aanhaken, maar verder helemaal niets kunnen doen. En zij zijn in achtervolging op de twee koplopers. 1 minuut en 3 seconden is het verschil tussen die twee koplopers. Anders Loent en John Izakir in Sausti. De Spanjaard, de Bask moet ik zeggen. Met nog 27 kilometer te rijden op dat groepje. Met Cancellara, met Paulini en met Zagan. En daarachter daar zien we dan een peloton. Een klein pilotonnetje pilot met twee mannen van Rabobank. Maarten Wijnans en Matty Breschel. We weten dat Oscar Freire daar nog bij zit. Tom Bone zit erin. Dat is ook knap dat hij de ton erbij is. Christian Knees zien we daar uh, achteraan uh, hangen met het omgekeerde nummer 13. En dat groepje samen met uh, Langeveld, Sebastian Langeveld. Die proberen aansluiting te krijgen bij de groep met Cancellara. en Cavendish. Cavendish is voorlopig niet te zien. Die zit in een groepje daarachter. Ze willen het niet op een sprint laten aankomen hier. Geen massasprint. Ze willen gewoon proberen weg te rijden. De echte kanonnen laten zich zien. En ik denk dat die tweede waaier terugkomt bij dat groepje met Cancellara. Want dat gat wordt nu wel heel erg klein. En dan reizen op een minuut van de twee koplopers. 26 kilometer nog te koersen. Nederland heeft er weer twee plakken bij op de WK-afstanden in Heerleveen. Zilver was er zojuist voor Michel Mulder. Op slechts 100ste van Tai Boom Mo. En eerder vandaag was er brons voor Thijsje Unema. Zij verraste met die mooie bronzenplak op de 500 meter. Het goud ging daar naar de Zuid-Koreaanse Hoe. De Chinese Yu, pakte daar het zilver. U kent ze wel. Jeroen Stekelenburg sprak met de bronzen medaillewinnares. De leukste medailles zijn altijd de verrassingen en dit is er één, toch? Of had je het zelf wel kunnen denken? Uh, nee, ik had uh, heel erg gedroomd dat ik misschien ooit een keer een het podium kon komen bij een WK. Nooit echt gedacht en nu sta ik er gewoon. Eigenlijk dan ook wel want je zegt, ooit een keer bij een WK. Ja, dit is de eerste echte reële kans voor jou en je doet het gelijk. Ja, dat is ook mijn debuut op het week afstand. Ik heb je nog nooit geschaatst. Ja, dat je dan in één keer beginnen mag met een podium is geweldig. Meegedaan na het weken sprint, hè? Ja, oké, okay, maar weken we nog nooit gedaan. En ja, dat is toch iets anders, want je hebt maar één afstand en dan moet je volle bakken focussen. En, uh, ja, dat is gelukt. Hoe moeilijk is het geweest om tussen die twee 500 meters, om cool te blijven? Nou, op zich ging het eigenlijk heel makkelijk. Ik, uh, ik dacht al, ik heb een fantastische 500 meter gereden. En ik weet op zich altijd wel dat ik stabiel kan zijn in die 500 meters. Als ik, over, als ik eenmaal er lekker in zit, dan gaat hij vaak wel. Ik, denk, ja, ik heb hier al 38-16 gereden, het is fantastisch. En je hebt een hele grote kans op het podium. Alleen je weet wel dat er gewoon nog hele goede zijn. En uh, ja, dus dan is het allemaal wachten. Dus wat we bij veel anderen zien, dat er één hele goede en één hele slechte wordt gereden, ja, dat is niet iets waar je angst voor had. Nee, als je er angst voor hebt, dan komt het. En uh, nee, dat had ik niet. Ik denk, dat ja, komt wel goed en ik ga gewoon lekker rijden. Ik weet dat ik tegen sterren snel tegenstander moet, maar niet gek laten maken gewoon doorrijden. En dan uh, ja, rijd je dit. Krijg je mee wat er tijdens zo'n wedstrijd allemaal gebeurt, want You legt op een gegeven moment de lat heel hoog door 37.80 te rijden. Merk je dat? Ja, nee, ik zag alles. En uh, dat doe ik meestal. Dus ik wist ook precies wat ik moest rijden om, om, uh, om, te, ja, om te rijden, wat ik moest rijden om op podium te rijden. Maar ik kan er eigenlijk niet zo heel veel doen. Ik denk ja, ik weet het nu wel dat ik uh, dit moet rijden, maar wat heb ik eraan? Want uh, ja, in een race van de 500 kun je er niet zoveel van doen, dus... Uh, toen dacht ik, nou knop om en gaan en zien we zien wat Schipstrand. Typisch voor jou, dat, dat je alles meekrijgt. krijgt. Want je, je hebt ook mensen die komen die trappen hierop en die gaan in een soort tunnel. Jij dus niet? Nee, joh, ik krijg alles mee. Ik weet precies alles. Ik, uh, ik denk van alles onder de rit. Ik uh, ben heel erg opengesteld. Dus uh, ah, daar rijd ik altijd goed mee. Dus ja, dat maakt niet uit. Maar wat dacht je dan tijdens deze rit? Want je komt het laatste rechte end op. En toen zag je toch redelijk ver voor je, zag je die Lee rijden. Nou, ik dacht van 300 meter, goh, ik heb nog niet echt dikke misperen gemaakt, dus het zit wel goed. Toen zag ik die sangmalie, dacht ik, die voelde ik er aankwam. Ik dacht, ja. Mijn uh, Astana reek ook tegen de, en toen werd ik ook nog derde. Toen was hem ook dik. Ik denk, ja, het is niet zo heel erg als je we wegrijdt. Ik kan nog steeds een snelle tijd hebben. Dus dan ga je maar, je gaat maar, en, je probeert alles gewoon te geven in zo zo'n 500. En deze was, was, best wel goed. Dus uh, ja. Daarna kom je, wat vind ik, ja, nou, kan, Ik weet het ook niet. En toen zag ik het, dacht, wow. Nou heb je het hele jaar verteld dat je op zoek was naar je novemberbenen. Nu is het eind maart en heb je ze eindelijk gevonden. Ja, eindelijk. In november, eindelijk afstand. Toen zat ik ook in zo'n gevoel van het, is, het gaat allemaal goed. Deze week ik wel heel lekker. En ik denk, ja, het gevoel is er weer. En dan moet je dat maar laten zien. En het kwam, het kwam precies op tijd weer. en uh, Fantastisch. Thijs Joenema, gesprek met Jeroen Stekelenburg. Ja, mooi weer. Dankzij no no Novemberbenen. Ja. Wij gaan het hebben over de Vaderlandse Eredivisie. 56 punten voor AZ, 52 voor Ajax, 52 voor Twente en 51 voor PSV. Ajax had dus nog maar hopen ineens dat het nog meedoet om de titel. Daar zag het heel lang niet naar uit. Maar nu is het alweer weken geleden dat de ploeg van Frank de Boer een wedstrijd verloor. En vanmiddag moet het dus gaan bewijzen dat het ook topwedstrijden kan winnen. En dat het net als vorig jaar na een enorme inhaalrace misschien nog wel kampioen kan worden. Allemaal bespiegelingen vooraf. Joep Scheuder daarover in gesprek met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Is het anders dan vorig jaar? Uh... Maar die tijd wat minder dan vorig jaar? Nou ja, in principe wel. Want onze beste spelers of onze beste beoogders, beste spelers die in eerste instantie een basis plaatsen, die zijn er niet. Het zijn er een stuk of vijf. Dus ja, dan mis je kwaliteit waarschijnlijk. Eventjes, je hebt geen Sichtherson en Van der Wiel en Boerwichter. Zijn daar jongens van die ook nog binnenkort ook nog mee kunnen doen in die ontknoping? Nou ja, Colby die gaat morgen zijn eerste minuten maken. Als dat goed doorstaat, dan zal hij waarschijnlijk tegen Herikles op de bank kunnen zitten. Van der Wiel zal een beetje moeten wachten. Maar gaat. ziet er ook hartstikke goed uit. Ja, en um, Dirk Boerrichter is de afwachter. Die heeft van nu zeg maar, twee dagen achter elkaar heel goed getraind. Er is nergens last van. Dus dat ziet er ook goed uit. Dus als alles bij elkaar komt in die ontknoping, dan komt het wel terug. Wat doe je als je, als je niet kwalitatief beter bent als bijvoorbeeld PSV? Hoe pak je het dan aan? Ja, maar wel voor onze eigen uh, identiteit uitgaan natuurlijk. We proberen uh, misschien met een nuanceverschil uh, iets aan te passen. Ik denk, misschien dat je met uh, Eno dan een uh, kleine aanpassing hebt natuurlijk. Ook omdat ik vind dat zij een heel goed middenveld hebben. Ja, en die mogen niet aan het voorwoorden daartoe komen. Is het zo dat bijvoorbeeld Toyfoon, die is heel doelgevaarlijk op middenveld. Die wordt dan gedekt door Anita of Eno? Moeten die alleen maar dekken of mogen die er ook overheen, meneer De Boer? Ja, die moeten er ook overheen natuurlijk. Dat wil je dus wel? Ja, natuurlijk. Nee, we moeten juist hier thuis het initiatief pakken. En, maar ik denk als je het initiatief wil pakken, zal je heel veel druk moeten geven. En uh, ik denk dat met die twee types kan je dat heel goed. Radio 1, het NOS Journaal. Eén minuut voor half vijf, de hoofdpunten met Mark Visser. Langs de 28 ten noorden van Zwolle, is vanmiddag een helikopter in een meertje terechtgekomen. Er zaten twee volwassenen en een kind in. Ze wisten zichzelf te redden door naar de kant te zwemmen. Voor zover bekend zijn er drie ongedeerd. En omdat de helikopter eigendom is van ondernemer Henny van der Most, gingen er berichten rond dat hij zelf in het toestel zat. Maar de politie kan dat niet bevestigen en ook getuigen spreken het tegen.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 De verwachte drukte op de wegen richting de kust is uitgebleven. Vanwege het mooie weer waarschuwde de ANWB voor drukte. Vooral richting recreatiegebieden en de kust. Maar er stonden nauwelijks files. Werkzaamheden voorzaken hier en daar wel op onthoudt. Onder meer op de A12 en de A27 bij Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Huber. Ja, Overal schijnt de zon op dit moment. Maar vanochtend was die grote gele bal alleen weggelegd voor de Wadden... en ook het uiterste zuiden van Nederland. Want in de rest van het land begon de dag grijs en lokaal ook met mist. Maar dat lost dus allemaal op en nu is het prachtig weer. Zo'n 10 graden op de Wadden en 19 in het zuiden. En de komende dagen ziet de weersverwachting er bijna hetzelfde uit. In de nacht is er meer bewolking, zeker in het noorden van het land. En lokaal ontstaat er ook weer mist, waarbij het verder afkoelt naar een graad of drie. In de ochtend is het dan soms nog lang grauw en ook wat fris. Maar in de middag schijnt de zon weer en is het met maxima van 16 graden. Landinwaarts, dat dan weer wel, volop lenteweer. En pas tegen het weekend gaat de bewolking flink toenemen en moet het kwik overdag ook een paar graden inleveren. Maar tot en met donderdag kunt u genieten van dit zachte lenteweer. ANWB, verkeersinformatie met twee files door werkzaamheden. Zo staat er op de A4 richting Amsterdam bij Zoetbouw dorp 2 kilometer. En op de A12 Den Haag naar Utrecht staat voor het Gouwakker product ook 2 kilometer. De duizendste uitzending van langs de lijn is bij u tot 7 uur vanavond. We gaan natuurlijk zo aftrappen in de Amsterdam-Arena. Maar voordat we daarheen gaan, een kilometertje of 20 nog Geolippus bij Gent Wevelgem. Exact 20 kilometer. En het oh. lijkt wel zomer hier in het Vlaamse land. Hoe raad je het inderdaad. De auto's staan gewoon met de kofferbak open. De pikmikmanden staan aan de zijkant. Mensen zitten in het gras. Prachtig om te zien. Het lijkt wel een beetje de Tour de France. Het is druk langs de wegen. Twee koplopers hebben we. Anders Loent en John Isagire. En daarachter daar gebeurt het allemaal hoor. Cancellara was de eerste die probeerde weg te rijden uit het peloton. Hij kreeg Paulini en Sagan met zich mee. Hagen zit daarbij. Frère zit daarbij. Matti Breschel van de Rabobankploeg. Samen met Maarten Wijnands. Dan hebben we Steegmans, Bonen, Devenijns en Ciolek. Een heel sterk blok van Omega, Pharma Lotto. Of uh, Quickstep moet ik zeggen. En dan uh, hebben we nog wat andere mannen daarbij zitten. Onder andere Rogas, de Spaanse kampioen. Ook een hele goede sprinter. En daarachter een groep met Mark Cavendish. Met André Greipel, met John Dekenkolop. Die het nog even probeerde, maar het gat niet dicht kon rijden. Met Philippe Gilbert. Dat zijn de mannen die daarachter rijden. Zij rijden op zo'n 30 seconden van dat tweede peloton. Of het, eerste pelotonnetje. En het eerste pelotonnetje is inmiddels bijna bij die twee koplopers. 35 seconden is het verschil nog maar van dat peloton met Tom Bonen. Natuurlijk een van de grote mannen hier vooraan. En het allerbelangrijkste is, ze hebben Cavendish voorlopig kwijtgespeeld. De belangen zijn groot. Wie haakt aan? Wie haakt af? Ajax tegen PSV. We gaan live naar de Amsterdam Arena. Bas Tegeler en Andy Houtkamp. Een leuk verjaardagsfeestje. Zo lijkt het wel. Bloemen vooraf voor mensen van langs de lijn. Dat gebeurt niet elke dag. En een prachtig ingelezen Ajax-shirt voor de redactie met 10.000ste langs de lijn. Op de wedstrijd Ajax-PSV is begonnen. Het staat 0-0. De eerste hoekschop voor Ajax. Zelfs vuurwerk vooraf voor die 10.000ste. Nou, het kan allemaal niet op. Uh, de hoekschop voor Ajax. Dat speelt met uh, Jody Lukoki in de basis. Vorig weekend was één nog scoren tegen ado. De hoekschop wordt genomen door de nummer 8 Christian Eriksen. Dat betekent alle hens aan dek bij Psv dat uh, achteruit moet in de beginfase. De bal komt richting de penalty-stip Wordt weggekopt door Hutchinson, die dus opnieuw rechtsback staat bij Psv. En als die bal opnieuw wordt ingebracht, wordt hij door Hutchinson van richting veranderd en krijgt Psv de tweede hoekschop of Ajax pardon de tweede hoekschop in het begin van deze wedstrijd te nemen. Hutchinson dus krijgt de voorkeur boven Manolev, die wel terug is na zijn schorsing. Maar op de bank zit en voorin bij PSV valt op dat Lens niet speelt. En Wijnaldum wel als een soort rechtsbuiten, dat is hij dus niet echt. Maar hij staat er vandaag wel. Eriksen met de tweede hoekschop nu van de andere kant met zijn rechterbenen in draaiende bal richting Titon. Die gaat er net met zijn vuistjes tegenaan, nog één vuist tegenaan. Dan gaat de bal over de achterlijn voor de derde hoekschop in korte tijd voor Ajax. Anderhalve minuut gespeeld. Ajax spelen met uh, Varijn Al de Wereld voor Tom en Blind. Achterin. En uh, Eriksen 1-0, Anita. Op het middenveld en Lukoki, De jong Aysati aan de andere kant. En de derde hoekschop wordt voor de derde keer genomen door de nummer 8, Christian Eriksen. De man met 12 assists Daar komt die bal richting tweede paal. Wordt uh, door niemand gekocht. Uh, sterker nog, de bal is over de achterlijn geweest. En dus mag de keeper van PSV. Tieton de bal weer in het spel gaan brengen. Bij PSV om dan nog even kort op de opstelling terug te komen. Daar komt Labiat na een schorsing weer terug. Staat weer op het middenveld naast Strootman. Daartussen en in de punt naar voren Toyvonen. Die vrij dicht moet kruipen in de buurt van Matas en Mertens. bij nalden dus de vleugelspelers. Boosheid nu van het publiek. Bij Titon die naar de smaak van de mensen op de tribune nu al heel veel tijd neemt. Van is er nou een doeltrap of is er nou een overtreding gemaakt? Ik weet het allemaal niet meer. Ik kan me toch niet voorstellen dat je al na 2 minuten en 40 seconden serieus bezig bent met tijdrekken. Nog los van het feit dat in de competitie Ajax meer punten heeft verzameld dan PSV. Dus als er al nou één moet winnen is PSV. Dan komt dan eindelijk de doeltrap door de van het doorgekopt. Op de borst van Matas. 25 meter van de golf verslikt zich in al de wereld. Die draait weg. Ai bijna tegen Anita opgelopen en opgebotst. Maar hij houdt controle over de bal die dan aan de voeten komt van Aysati. Aysati aan de linkerkant speelt de bal even terug op Deli Blind. Als linksback spelend bij Ajax. Ajax zonder Theo Jansen is geschorst. En zonder al die uh, uh, geblesseerde Siktor Boerrichter van de wiel. Soleimani Boilersen, noem maar op. Maar wel met Jan Vertongen. het uh, genoeg de topscorer in dit team dat nu in het veld staat met 7 doelpunten. De bal gaat de diepte in. Maar hij is te diep. Want Titon kan hem al makkelijk pakken. Glijdt eventjes weg met zijn linkerbeen. Zal uh, zeker nog wel eens terugdenken aan de wedstrijd in uh, Eindhoven. De 2-2 eerder dit seizoen toen hij uh, zo verschrikkelijk in botsing kwam. Met Timothy de Rijk die er niet in staat vandaag. En daardoor uh, lang geblesseerd raakte. Hij is de enige die daar waarschijnlijk niks meer van weet. Ja. <laughs> Nou, wij in ieder geval wel. Vier minuten bijna gespeeld. Ajax tegen PSV. Uh, Tom zei het al terecht. Een enorm belangrijke wedstrijd. 0-0 vooralsnog. Eerste draait van de linkerkant binnenzoek contact met de Jong. De Jong neemt de bal wel mee, maar gaat dan buiten om bij Marcelo. Die had het allemaal al verwacht blijkbaar, want stapt precies op het goede moment de goede kant op en kan makkelijk de Ajax aanval daar onderbreken. Dan gaat de bal over de zijlijn en dan mag PSV een ingooi gaan nemen, halverwege de eigen helft. Het hebben van oranje schoenen, dat viel me gisteren bij Ado Twente al op. En vandaag weer is blijkbaar heel hip. Want de man nu aan de bal, Hutsensen, heeft ze aan. Dat geldt ook voor Labiat, dat geldt ook voor Eriksen, dat geldt ook voor Mertens. Het ziet er niet uit. Maar blijkbaar tegenwoordig vindt iedereen dat hartstikke leuk. Ik kan me niet voorstellen dat je daar één cent voor moet betalen. Nee, dat hoop ik niet. in ieder geval. Labiat heeft de bal aan de voet. Dat is een aardige dribbel. Twee man kwijt. zoek contact met Wijnaldum. De 1-2 komt er wel. Maar op het moment dat de paas van Wijnaldum komt, is hij... Niet goed genoeg voor Labiat. Die is nog niet op de plek waar de bal komt. Dat kan Ajax overnemen. Wil Erik zijn Pazen levert hij in bij Strootman. Dan krijgt PSV de bal makkelijk weer terug. Nu centraal achterin met Bouma. En als er nou eentje is van wie je verwacht dat hij zijn hele leven zwarte schoenen draagt en dat nooit zal veranderen, ook is Bouma. En terecht, want uh, daar loopt hij ook op met een uh, wel een kleine oranje tint erin. Om toch een beetje modern te doen. Bal bezit voor Toivo. Na afgelopen woensdag er niet bij tegen Heerenvee voor de beker. Dus dat die gewonnen werd op PSV. PSV in de bekerfinale tegen Heerenvees als Wijnaldum de bal heeft. Wijnaldum bal terug naar Hutchinson. Hutchinson helemaal terug naar Titon. Wordt even opgejaagd door De Jong. Maar trapte wel hard naar voren in richting Matas. Matas. Vlies het komt wel van al de wereld. bal blijft een beetje in de lucht hangen. Wordt door Stroopman weer naar voren gekocht. Maar dan door Vertongen uh, weer teruggekomen. 1-0 kan geen medespeler bereiken. En dus blijft het uh, bezit. Het balbezit voor TSV via Stroopman en Pieters. Pieters uh, de linksbek. Aardig 1-2 met uh, Dries Mertens. En, uh, Pieters heeft de bal dan aan de linkerkant. Moet de voorzet komen. Komt de voorzet. aan. Ah, gevaarlijke bal. Die valt er zo tussen. En Matas kan er net niet bij. En meteen stuit kan Kenneth Vermeer. Die bij Ajax uh, uh, zo zijn contract kan verlengen als hij dat zou willen. Uh, heeft de bal te pakken. En probeert hem uh, nu naar een vrijstaande man te spelen. Dat lukt natuurlijk. Omdat Jan Vertongen helemaal vrij staat. Ja wat heet vrij. Want hij komt op de rand van zijn eigen strafvoeggebied uit. Maar daar jaagt... Tim Matas wel door. Dan moet de bal terug naar de keeper. Dan besluit PSV dat het verstandig is om zich wat te hergroeperen en terug te trekken. Rond op de middenlijn met de voorste lijn. En kan Ajax dus wat meters pakken. De bal weer aan de voeten van Vertongen. Die dus al zeven keer gescoord heeft dit seizoen. Er was ooit een centrale verdediger bij Ajax. Die deed dat acht keer in het seizoen. Die is een recordhouder als scorende verdediger. De beste man heet Frank de Boer. Terwijl Ajax nu aanvalt en Marcelo een bal wegkomt bij de PSV-verdediging. Strootman eigenlijk de rest doet en Mertens dan weer inlevert bij een tegenstander. Anita in dit geval. Eriksen neemt over. Halverwege de PSV-helfs. goede steekbal op. Blind die is doorgekomen. Wijnaldo moet mee terug. Blind wil nog voorzet geven, maar bedenkt zich op het laatste moment. En speelt de bal terug naar de middenvelders, van wie Eno nu de bal helemaal terug speelt. Zelfs naar de verdedigers. In dit geval Vertongen. Nou, Vertongen heeft uh, weer de weg naar voren gevonden. Via uh, uh, Lukoki uh, komt de bal dan bij de rechtsback van Rijn. Van Rijn speelt de bal naar Anita. Anita bal naar links. En daar een aardige beweging van Aissati. Maar hij gaat de verkeerde kant op. Want hij speelt de bal helemaal terug naar Deli Blind. Blind met de bal aan de voet naar Vertonghen. Vertongen moet het spel verleggen naar de rechterkant. Doet dat ook via Aldewereld. Alderwereld nu op de helft van PSV. Kijk naar de vertrekkende Lukoki. Maar speelt wel eerst naar de Jong. De Jong de Kaats met Eriksen. En dan kan Mertens overnemen. Gaat nu de helft van Ajax op. En begint een sprintduel met Van Rijn. Maar Van Rijn is een snelle. Een hele snelle. Zelfs sneller dan Mertens. En loopt Mertens eruit. Speelt de bal op Vermeer. En Vermeer nogal gevaarlijk. De bal naar Eno. Die een goede lichaamsbeweging heeft. Eno, daarmee staan twee P's op het verkeerde been. Dan houdt hij ook nog het overzicht. Dan ziet hij een vrije rechterkant. En komt de aanval van Ajax plotseling toch wel makkelijk en goed op gang. Met Lukoki aan de bal op 25 meter van het doel. De rechterkant van Rijn voorzet is een goede bal. Maar wordt weggekopt door Marcelo. Desondanks opgepakt weer door Eriksen. Die dan de pas wordt afgesneden door Toivonen. Toch na een kort 1-2 opnieuw de jonge Deen. Met weer... Ja, dat probeert hij wel. Een 1, 2, dit keer met Siem de Jong. Maar de bal komt niet terug van Siem de Jong. Dan neemt PSV over en komt het er snel uit met Labiat aan de bal. De achtervolging is ingezet door Anita. Labiat loopt zich vast. Omdat er een goede tackle is van al de wereld. En zo heeft Ajax de bal weer terug. Zo voel je wel na acht minuten dat het spannend is. Dat het ook wel beide kanten opgolft. Maar dat de heren doelmannen, Vermeer en Titon nog niet op de proef zijn gesteld. Want op het blaadje waar de kansen worden bijgehouden staat nog niets. En twee jonge talentvolle trainers staan nu allebei in hun vak. Philip Cocu, trainer van PSV. En Frank de Boer gaat weer zitten, uh, ziet uh, dat het met zijn Ajax nu wel even goed gaat. En dat hij geen aanwijzing hoeft te geven. Ajax tweede, vier punten achter AZ. En de wedstrijd minder gespeeld in één punt voor PSV. Als de bal de diepte ingaat richting Pieters en Lukoki. Lukoki als. Uh, Invallen vorige week scoren tegen Ado Den Haag. Kan er niet bij, want Titon komt goed uit zijn doel en pakt de bal. En geeft hem mee aan Marcelo. Marcelo, bal naar de rechterkant. Hutchinson, Hutchinson halverwege de eigen helft. Oeh, dat is een rare bal, zeg. Uh, en moet uh, Bouma de bal eigenlijk heel snel naar voren spelen. Omdat hij uh, eigenlijk zonder dat hij het in de gaten had aangespeeld werd door Hutchinson. En dus heeft Ajax uh, weer overgenomen via die en Blind. Blind uh, terug naar die goede bal. die trekt naar binnen. Moet de opening vinden via Eriksen. Eriksen draait door. Richting Van Rijn. Van Rijn nu halverwege de helft van PSV. Bal door naar Lukoki aan de rechterkant. Lukoki gaat uh, zoeken. Kijken of hij de, het gevecht aan kan gaan met Pieters. doet hij ook. Komt bij de achterlijn. Goede voorzet. Tweede paal. En dan wordt hij net voordat het echt gevaarlijk wordt weggekopt door uh, uh, Hutchinson. En kan PSV eruit komen via Wijnaldum. Het is een serieus dreigende moment eigenlijk aan die kant. Sowieso in de wedstrijd. Een goede actie van Lukoki. Die een goede voorzet in huis had ook. En uiteindelijk uh, nu een overtreding van Toivonen, Ter van de middenlijn. Die ziet dat Vertongen komt met de bal aan de voet. En hem twee meter over de middenlijn tegen de vlakte helpt wat niet de indruk dat Vertongen er heel erg op zat te wachten. Maar Toivonen was uh, graag bereid om de helpende hand uit te steken. Ajax heeft een vrije schop Die nemen ze snel maar ongelukkig. wordt die bal dan door Anita tegen de scheidsrechter aangespeeld. Pieter Vink. Dan moet Ajax nog alle zeilen bijzetten om de bal in bezit te houden. Dat lukt uiteindelijk na tussenkomst van Eno en Anita. En zo komt die bal uiteindelijk toch weer te liggen aan de voet van in dit geval al de wereld. De van de middenlijn. Die kan een paar metertjes lopen. Maar Tafs zet de achtervolging in. Dan gaat de bal naar de zijkant. De Koki. Die houdt hem binnen. Kijkt om zich heen. Ziet dat er eigenlijk wel beweging is voorin. Maar niemand die vrij staat. En dan gaat de bal opnieuw terug naar Vertongen. Vertongen in de middencirkel. Even een kort balletje naar rechts. Naar de wereld nu een paar metertjes. En ziet komen aan de linkerkant Aysati. Maar zijn bal is te lang onderweg. Kan makkelijk gevangen worden door Titon. Die Meteen vanwege dat akkefietje in de eerste minuut. zeg maar Toen hij uh, uh, zo in de, de ogen van de F-site en de andere AX-fans uh, tijd aan het rekken was. Meteen een flink fluitconcert krijgt. Bal gaat naar voren richting Wijnaldum. Wijnaldum kan niet koppen, maar de afvallende bal komt toch. Bij Strootman terecht. En die speelt hem terug naar Bauma. Bauma wordt meteen door Lukoki opgejaagd. En speelt de bal via Strootman naar Pieters. Maar weer is het het goede jagen van Eriksen in dit geval. Want Ajax in balbezit brengt Eriksen eh, richting het strafschopgebied. Probeert de bal voor te geven. Maar dat lukt niet. Want eh, via Pieters gaat de bal over de zijlijn. En mag Lukoki gaan gooien. Voor de zoveelste keer valt op dat als je in Nederland ploegen onder druk zet. En echt opjaagt, tot diep op de eigen helft. Dat ze. Allemaal, maar dan ook echt allemaal zonder uitzondering in de war raken. Fouten gaan maken. Dat blijkt nu ook maar weer met Pieters. Toch gewoon International. Die de bal ogenblikkelijk verspeelt. Nu trouwens aan de bak moet als Lukoki komt. Want uh, Lukoki heeft de bal aan de voet. Dribbelt het strafschopje binnen. Zoekt naar ruimte om te schieten wellicht. Pieters heel goed nu. Blijft kijken naar de bal. Zet het lichaam ertussen. En ziet dan uiteindelijk dat de bal tergend langzaam over de achterlijn loopt. En dat er gewoon een doeldrap gaat komen. Bij uh, deze wedstrijd tussen AS en PSV. Voor Titon. Het staat na ruim 11 minuten 0-0. We gaan even kijken bij Gio, hoe staat het bij Gent Wevelgem en vooral hoe ver moeten ze nog? Ja, ze moeten nog 10 kilometer. Bas, nog 10 kilometer voor een selecte groep. Zonder Mark Kevin Cancelara, Cancellara, Paolini, Sagan, Hagen, Frères, Steegmans, Bonen, Tjulek. Langeveld zit erbij. Samen met Matthew Goss, de sprinter. Dan hebben we Breschel en Wijnands voor Rabobank. En dan hebben we verder hebben we ook nog Pozzato. We zien Visconti, Balan. Benati, die heeft net een lekker band gekregen. Die zat erbij, maar die is eraf gegaan. En die kreeg net ruzie met een motar, Met een jury motar. Want die wilde niet dat hij achter de ploegleiders was. Aan ...terugkwam bij dat eerste groepje. Maar dit is het groepje dat strijdt om de overwinning. Want het verschil met de achtervolgers... ...het verschil met het peloton... ...met onder andere Mark Cavendish, met André Greipel... ...met John Degenkoop en Marcel Kittel. Dat verschil is inmiddels 1 minuut en 11 seconden. Terug naar jullie trouwens in het stadion. <laughs> Uiteraard Bas en Andy. <laughs> ah, maakt niet uit. Het is pas de tienduizendste. Het is uh, balbezit voor Ajax 0-0. De stand en... Uh... Ajax heeft balbezit achterin een beetje rondspelen van de bal. Het gekke is dat het een hele spannende wedstrijd is, ook voor je gevoel. En dat er nog geen echte kans is geweest voor welke ploeg dan ook. Zowel Ajax als PSV-balbezit voor Van aan de rechterkant speelt de bal weer terug op Aldewereld. wereld Vertongen. En Vertongen dan kijken terwijl er flink gezongen wordt in dit stadion. Waar het natuurlijk helemaal vol zit. En, en mensen misschien ook wel met radiotjes nog aan zitten. Maar dat gaan we zeker verderop in de competitie krijgen als het echt spannend wordt. Nog steeds het rondspelen van de bal achterin. Aldewereld heeft bal Ajax heeft wel wat meer balbezit gekregen, dat is misschien ook niet zo verrassend nu. Diepe bal op Lukoki, die komt van Van Rijn, dat is zeg maar de rechterkant van Ajax. Maar Lukoki staat buitenspel, over rechterkant gesproken wel erg jong. Want Lukoki is 19, Van Rijn 20. Ajax is sowieso met een jong team hier in het veld gekomen, 22,5. Gemiddeld, van dat Feyenoord vorige week in Enschede op bezoek bij Twente een nog jonge elftal had, die waren 22,2. Dat is nog een trend in het vaderlandse voetbal waar de teams steeds jonger worden. PSV is dan al relatief oud met 24,5. PSV dat aanvalt nu met Mertens. Het is het balletje dat hij doorkomt naar Toyvonen. Toyvonen wil graag de bal bij Labayat brengen. Op zijn beurt naar Wijnaldum. Wijnaldum draait en zoekt weer terug. Contact met Labayat. Die loopt zich dan uiteindelijk vast op Blind. En zo kan Ajax eruit komen na 14 minuten. Het is 0-0 in de Amsterdam Arena. Ajax koutert, maar de paas op Symbion is niet voldoende. En wordt door PSV weer overgenomen. Maar dat verschaft ons lucht en ruimte om even te gaan kijken bij Schaatsen, Sebastian. Naar de ploegenachtervolging bij de vrouwen waar Irene Wust, Diana Valkenburg en Linda de Vries goed op sleeptouw heeft genomen. De laatste bocht voor de Nederlandse dames. Kan wel eens een barecord worden. 3-0-0-0-1 staat dat barecord op. En jawel, hier is een barecord voor de Nederlandse dames. 2-59-70. En daarmee verrassen ze mij wel een klein beetje. Nederland zet een hele sterke tijd op de klokken. Titelverdediger Canada. En voor mij, vooraf ook de topfavorieten, komen zo in actie. En in de laatste rit Rusland en Polen. Dus het is nog spannend scherpe tijd van Nederland. En wij gaan terug naar Ajax PSV. Naar Bas en Andy. Balbezit Ajax. 0-0 de stand. Gespeeld bijna een kwartier. Lou Koki aan de linker rechterkant uh, Het balbezit maakt een mooie goal. Hij deed dat uh, technisch goed. Dit is een uh, wat mindere bal. Richting Anita. Overtreding van Toivonen Gezien door de man uit Noordwijk. De houdt Pieter Vink. En hij uh, houdt de kaart op zak. Is wat dat betreft toch al niet heel erg scheuter. En dat is maar goed ook. Heeft in 14 wedstrijden pas twee rode kaarten gegeven. Om maar een voorbeeld te geven. Eriksen heeft de bal klaargelegd. Gaat de vrije trap voor Ajax nemen. En Vink zegt wachten op het fluitje. Een muur wordt even door dezelfde Vink op afstand gezet. Tweede overtreding al in deze wedstrijd van Toivode. Daarmee is wel aangegeven dat Toyvonen eigenlijk ook meer achteruit moet in het begin dan vooruit. Dat had hij wel liever anders gezien. Maar het is niet zo. Achter de bal dus Eriksen, 5 ARC in het strafstofgebied. Eriksen, wat doet hij? Die, die bal wordt denk ik door de muur van richting veranderd en belandt dan helemaal aan de andere kant. Daar waar Tieton hem niet verwachtte, maar wel buiten de palen in zijn buurt. Het levert Ajax opnieuw een hoekschop op. Daarmee staat de teller hoekschoppen al op 4-0. Op het pleintje vroeger had je dan een strafschop gekregen, maar dat is nu niet het geval. Dus zoveel schiet er niet mee op. Zeker niet omdat die eerste drie hoekschoppen werkelijk volstrekt ongevaarlijk zijn geweest. Dus kijken wat Eriksen nu kan. De bal komt richting de penalty-tip. Ah ja, dit is wel Link, want er wordt gekopt. Door uh, Siem de Jong. En die doet dat helemaal niet zo gek. Staat vrij dicht bij het doel op een meter of vier. En kopt de bal hard. Dat wel. Maar wel een meter of anderhalf over het doel van Tietom. Laten we hem opschrijven als eerste serieuze kans in de wedstrijd eigenlijk. Ja, hij had hem best wel tussen de palen mogen koppen. Uh, het balbezit is uh, voor Ajax met name. 60 om 40 procent. Uh, doelpogingen 0 om 0. Dat uh, zegt ook genoeg. Dit was dan wel een doelpoging van uh, Siem de Jong. Maar de bal ging over het doel en... In de statistieken zijn doelpogingen ook ballen die tussen de palen gaan. Dat was het niet. Blind gaat gooien. Doet dat ook weer richting Sime de Jong. Die verliest het kopduel van Marcelo. En dan kan Toivonen overnemen. Speelt de bal naar Bauma. Bauma die een mindere periode heeft gehad. Maar zich herstelt de afgelopen weken. En aardig voetbalt. Uh, Pieters, nee. Dat is geen goede bal. Speelt de bal wel de diepte in. Maar dermate diep dat het de simpele bal is voor... De influriserend groen gestoken. keeper van Ajax Vermeer, die de bal meteen heeft meegegeven aan Vernon Anita. Anita kiest voor Al Die staat eigenlijk 4 meter verderop. Dat heeft niet zo heel veel zin. Dan loopt hij zelf de diepte in, maar is niet aanspeelbaar omdat hij zich min of meer verschilt. Hoe stom het klinkt achter de rug van Toivonen. Die jaagt nu door op Al Die moet dan de bal terugspelen naar Vertongen. Kies dan weer positiehoogte van de middenlijn. Toivonen. Dat is waar PSV de voorste lijn neerzet om de tegenstander op te vangen. Nu is Anita aanspeelbaar omdat hij even wegloopt uit de rug van laten we zeggen de voorste lijn. Dat doet hij handig, maar hij krijgt de bal niet onder controle. Zo stuitert hij weer weg. Houdt Ajax wel balbezit, maar we moet het weer van vooraf aan beginnen. Cocu wijst langs de kant. Je ziet dat nu Koki wordt weggestuurd met een diepe bal van al de wereld. Maar die bal is veel te scherp en in de handen van Titon. De boeren zijn weer bij gaan zitten. Cocu wijst, ziet dat zijn keeper de bal heeft. Maar Cocu zal ook voelen dat PSV met name in de laatste minuten wat minder makkelijk de bal in de ploeg houdt. En wat minder makkelijk voetballend op de helft van Ajax komt. Dat lukt zeker niet als de doelman doet wat hij doet, Titon. Namelijk gewoon een diepe trap geven. Die dan bijna altijd prooi is voor de tegenstander. In dit geval gebeurt dat via Van Rijn. Ja, het is de uh, bal aan de rechterkant voor Ajax. Via uh, Eriksen is de bal bij Lukoki terecht gekomen. Puntstafs op gebied. Lukoki nu met uh, twee man. Ronde Stroopman die dat uitstekend oplost. Maar in tweede instantie de bal wat wild naar voren ramt. Die wordt opgevangen door Aldewereld. En Toby Aldewereld speelt de bal terug op Kenneth Vermeer. Vermeer geeft hem mee aan Anita de hele wereld wordt er geluisterd vanuit Florida berichten. Dat ze hier langs de lijn zitten te luisteren. Uniek medium natuurlijk. Balbezit voor Anita die de bal breed geeft aan uh, al de wereld. Al de wereld naar Vertongen. Weinig kansen voor ons nog. 18,5 minuut gespeeld. 0-0 tussen Ajax en PSV. Al de Wereldpaas doet aan zien de Jong die kaatsen een keer door naar de rechterkant. Luc Koki halverwege de PSV-helft zoekt Pieters op, bedenkt zich, speelt de bal terug naar Van Rijn. Van Rijn ook op de helft van PSV, want daar gebeurde het toch voornamelijk in de eerste kleine kwart van deze wedstrijd. Nu blind even terug naar Vermeer. Die krijgt dan af en toe wel van dat soort ballen te verwerken, maar heeft nog werkelijk geen schot. Kopbal wat dan ook van PSV te verwerken gekregen. En is de meeste nutteloze speler op het veld, als je het zo zou mogen zeggen. Lucoki weer aan de rechterkant. Nu zou je Pieters wel op moeten zoeken. Hoewel ook Mertens nu mee terugkomt verdedigen. Maar Lucoki verslikt zich in Pieters. Die strootman aanspeelt. Strootman Mertens. Staat nog op de eigen helft. Loopt nu de middenlijn over. Maar geeft van de bal terug aan Strootman. Die daar niet op rekende. Lucoki neemt over. En Ajax komt. Maar Lucoki paast wel heel slecht. Zomaar ingeleverd bij Hutchinson. En dan komt Wijnaldum. Die de bal van Hutchinson heeft gekregen. En vandoor Hutchinson is doorgelopen. Krijgt de bal nu van Wijnaldum in het Aan de rechterkant van het Speelt de bal dan helemaal terug. Naar Labiat die nogal ver weg staat en de bal dan probeert voor te geven. Half verdedigd door Eno en dan kan Ajax helemaal uitverdedigen via Jan Vertongen. Omdat Wijnaldum er eigenlijk te weinig mee kon doen. Maar weer slecht verdedigd of uitgewerkt die verdediging door de verdediging. Van Ajax kan Wijnaldum overnemen. Speelt de bal even terug op Hutchinson. Hutchinson trekt naar binnen. Trekt verder naar binnen. Is nu ook de as van het veld. En kijkt wie loopt er vrij. Ja, weinig. Ja, Wijnaldum aan de rechterkant. Heeft de bal weer gekregen. Speelt hem terug op Hutchinson. Die wordt lastig gevallen door de Jong. Laat de bal helemaal terug naar Labiat. Labiat, Marcelo, Marcelo Bauma. Het is al even geleden dat PSV de bal... En dat is hoorbaar aan het gefluit van de Ajax-fans rondom kon spelen op de helft van Ajax. Dat doet PSV nu omdat het blijkbaar wel een plezierig gevoel geeft. En dat het toch een beetje in de verdrukking is gekomen. Zonder nogmaals dat het echt een grote kans heeft opgeleverd. Nu gaat de bal ook terug naar de keeper. PSV wil gewoon even die bal voelen. Titon met een lange trap, dan ben je hem dus in 9 van de 10 gevallen weer kwijt. Nu komt hij via het achterhoofd van Toivonen toch nog bijna bij Matafs uit. Maar zit uiteindelijk al de wereld ertussen en speelt hij de bal terug naar Vermeer. Vermeer voelt zich door Martaf die doorloopt opgejaagd. Speelt de bal naar de linkerkant, punt strafschopgebied. Daar is Vertongen. Vertongen blind, nu zet PSV wel druk. Vertongen en uh, Toyvonen maken ruzie. Terwijl Toyvonen de bal al heeft weggespeeld, ligt hij ineens op de grond. Is daar een overtreding gemaakt door Toivonen? Dat is het geval blijkbaar, want Pieter Vink. Heeft het gezien. Gaat hij een kaart trekken. Hij roept Toyfone bij zich. krijgt geen kaart. En geeft hem een laatste waarschuwing. Maar Toyfone, van wie ik al zei dat hij drie overtredingen al gemaakt heeft. Inclusief deze en deze wedstrijd. Zal toch een beetje op zijn tellen moeten passen. Vertongen op zijn beurt weet precies wat er te halen is in wedstrijden als deze. En zal het niet laten om wat theater te maken als de wedstrijd en de situatie daarom vraagt. Maar nou ja, oké. Okay, na 21 minuten een klein aanvaringje. Tussen de heren van Torre en Toijvonen. Verder is dan sportieve wedstrijd. Eigenlijk alleen Toijvonen die wat overtredingen heeft gemaakt. Inderdaad. En nu Titon die de bal heeft neergelegd. In het doelgebied om hem weer in het spel te gaan brengen. Er erg langzaam over doet. En aangezien er bij Gent Wevelgem. En ik neem aan dat dat ergens in de buurt van Wevelgem de finish is. Is er bijna een mogelijkheid voor PSV. Gaan wij, terwijl er een hoekschop de eerste is voor PSV... Snel naar Gio Lippens voor de finish van Gent Wevelken laatste twee kilometer van Gent-Weverem. En we weten allemaal, als we het parcours hier een beetje kennen... dat de laatste drie kilometer één rechte lijn is. Dus dat de sprint op dit moment in voorbereiding is. We zien een helper van Oscar Freire. Zien we de tempo maken daar op kop. Sebastian Langeveld, die daar ook op kop rijdt. Hij mag niet wegspringen hier. Hij mag niet voor eigen kans gaan. en Want hij weet dat hij Matthew Goss de Australië op bij zich heeft. Stel je toch eens voor dat Goss hier de wedstrijd wint. Dan is het weer een succes voor Green Edge. Die nieuwe Australische ploeg. Albacini heeft zojuist ook de ronde van Kans. Gewonnen. Meerdaagse koers, zwaar aangeschreven. Die ploeg doet het gewoon heel erg goed. En dan gaan we kijken of er gedemarreerd wordt. Wie probeert daar weg te rijden? Het is een man in het rood die daar probeert weg te rijden. Aan de rechterkant van de weg. En dan is dat met een kilometer te gaan. Iemand die probeert een gaatje te slaan. Maar Langeveld die houdt dat gat dicht. En dan moeten de sprinters toch zo langzamerhand een klein beetje in stelling gebracht gaan worden. Dat zal ook zeker gaan gebeuren. Tom Bonen die moet naar voren schuiven. Want Balland Probeerde het daar en die krijgt dan een man, die krijgt Potsato met zich mee. Potsato in het wiel van Balan. Maar dan zien we daar Sagan daarachter rustig zitten in het wiel van Os. En waar is Tom Bonen, de winnaar van de E3-prijs? Die moet nu toch ook zo'n beetje komen. Wordt het een mooie, zuivere sprint of wordt het een ontregelde sprint? Want het gaat van links van de weg naar rechts van de weg. We zien Potsato daar vooraan rijden. Gatto zit daar ook bij. Gatto brengt Potsato. Maar dan moeten ze daar omheen gaan komen. Dan is het Oscar Freire daar helemaal aan de buitenkant van de weg. Die daar moet proberen te komen. En Tom. Bonen, door valpartij, zware valpartij van Rogas en Tom Bonen, Tom Bonen, Tom Bonen. Of is het Sagan? Het is Tom Bonen die hier de wedstrijd wint. De derde keer, derde overwinning in deze Gent Wevelgem voor Tom Bonen. Nadat nou, hij eerder al een record boekte in de E3-prijs, Harald die won hij vijf keer. Nu wint hij voor de derde keer hier de wedstrijd. Tom Bonen wint de wedstrijd voor Peter Sagan. En daar een zware valpartij. Daar zien we dan in ieder geval Rogas op de grond zitten, de Spaanse kampioen. We zien dat Langeveld uitbolt, want die heeft zijn werk gedaan voor Matthew Gosch. Maar het mocht allemaal niet baten. Tom Bone wint de wedstrijd. Wij gaan naar Sebas in Tijalf. Belgen blij vanwege bonen. De Nederlandse fans in Tiof blijven vanwege de vrouwen bij de ploegenachtervolging. Zij pakken namelijk goud voor de tweede keer in de geschiedenis. Het vierde goud voor de Nederlandse ploeg. Irene Wust doet dat dame, samen met Linda de Vries en Diane Valkenburg. Canada was 81 honderdste van de seconde langzamer. Pakt het zilver. De Canadese dames verrassend verslagen. Toch nog goud dus voor Wust met Valkenburg en met de Vries. Feest in Tiof. Straks nog de mannen. Maar wij gaan eerst terug naar Ajax PSV. Naar Pas en in die uitkomst. 0-0 nog altijd in de Amsterdam Arena. Na 24 minuten met balbezit voor Blind. Die paas naar de Jong. De Jong wil de bal in één keer meegeven aan Eriksen op de linkervleugel. Dat mislukt. PSV neemt over via Bouwmaat. Die probeert Toijvonen te bereiken. Die wordt afgetroefd door Anita. En nou komt ijzer met veel mensen uit. Een overtreding van Mertens, maar voordeel. En als het voordeel niet komt, ja. toch nog gefloten. Goed gefloten, Fink. De overtreding van Mertens op Anita. Dan komt er voor de Belg ook nog een gele kaart aan. Dat lijkt me volkomen terecht. Hier is de gele kaart in deze wedstrijd. Dat is er voor Mertens eentje met gevolgen trouwens. Want de vijfde van dit seizoen. En dat betekent dat hij volgende week als PSV het opneemt tegen VVV. Niet van de partij zal zijn. Goed gefloten vindt. Kijken of er voordeel ontstond. Dat kwam er niet. En nu komt er een vrije schok voor Ajax. U wil die bal nog wel ver weg liggen van het doel van Titon. Dat zal een meter of 35 zijn. Ja, hij gaat het niet uh, direct proberen op doel. Want het moet een uh, balletje breed geven door Eriksen zijn. En dan uh, Vertongen die uh, van die, uh, die 35 meter Titon onder vuur gaat nemen. In ieder geval staat Eriksen erbij. En Jan Vertongen, een driemansmuur, moet nog een meter of twee achteruit. Mert nog zeuren tegen Vink. Weet je het zeker dat dit de goede afstand is? Ja, dat weet hij. En dus loopt nu Vertongen naar voren. Die heeft ingezien dat het te ver is. En gaat Eriksen de vrije trap nemen. Vertongen in de spits nu om eventueel te koppen. Daar komt die bal richting de tweede paal. Het is net niet al de wereld die kan koppen. En de bal ziet hij over de achterlijn gaan. En Tieton zal die bal weer gaan nemen. Het was een uh, bal net iets te hoog voor al de wereld en vertongen die daar dus stonden om eventueel de bal in te koppen. Doeltrap kort genomen op Marcelo. Marcelo gaat dus lopen en speelt de bal dan de diepte in. Slechte bal richting uh, Toivonen die daar toch nog iets goeds mee doet. Want hij kopt de bal door naar Mertens. Dries Mertens. Richting op het gebied. brengt de bal naar rechts voor hem. Maar dat is geen goede bal. Wordt opgevangen door vertongen die alweer terug is. En Ajax neemt over. Nee, dat was slecht zelfs van Mertens. Daar zat voor PSV meer in. Maar kwam er niet uit omdat Mertens eigenlijk de verkeerde... Keuze maakt, zelf had moeten schieten, maar in ieder geval krachtdadiger had moeten optreden. Want dit paasje in de richting van zijn compaan voorin was uh, zo doorzichtig dat Ajax geen enkele moeite had om dat onschadelijk te maken. Diepe bal nu aan de linkerkant, Aysati weggestuurd. Hutchinson. Die dus uh, rechtsback is opnieuw en niet Manolift die op de bank zit kan uitverdelen. verzoekt zo hulp bij Labiad die neemt risico, want draait de verkeerde kant op en is de bal kwijt. Ajax neemt weer over, diepe bal naar Blink die doorgelopen is van Aysati. Maar die bal komt niet aan, overname PSV nu met Wendelden die kijkt en ziet dat Martafs de enige is voorin. Gaat dan zelf maar een stukje lopen met de bal. Dat doet hij in eerste aandacht heel aardig. Maar komt dan ook nog 1-0 tegen. En dat is hem dan toch te veel. Zo neemt Ajax opnieuw over. Eriksen, een kort combinatietje en de bal terug afgeleverd bij Vermeer. Dat ziet er eigenlijk allemaal heel goed uit. Na 27 minuten, 0-0 de stand. Dat was vorig jaar na 90 minuten ook de eindstand in deze wedstrijd. Toen was er nogal wat hectiek. We weten toch met de beet van Suarez in de nek van Bakal. Dat hebben we gelukkig nu allemaal niet gezien, maar doelpunten dus ook nog niet. Mertens nu aan de linkerkant, weggestuurd door Strootman. Voorzet bij de tweede paal is goed, maar wordt weggekopt door Blind. En wordt dan weggetrapt op de rand van het stadsloopgebied door Eriksen. Even wat druk van PSV, waar Marcelo de bal opgevangen heeft en een breed geeft op Bouma. Bouma naar Pieters. In de diepte staat Mertens buitenspel, dus moet Pieters de bal weer even teruggeven aan Bouma. Overigens, vorig jaar 0-0. laatste twee van de laatste drie wedstrijden, twee wedstrijden in 0-0 geëindigd. En uh, alleen vorig jaar, of uh, dit seizoen eigenlijk, in Eindhoven was het 2-2. Uh, Balbezit voor Ajax. Uh, bal opgepikt door Eriksen. Eriksen probeert langs te gaan bij Marcelo, maar die blijft goed kijken naar de bal. En zit ertussen, wordt dan nu door de jong